het NOS-nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Het Nationaal Kinder-Oncologisch Centrum, waarvan de oprichting... eerder dit jaar werd aangekondigd, wordt gebouwd op het terrein... van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De nieuwe kliniek voor kinderen met kanker wordt naar verwachting in 2013 geopend. Artsen en ouders van kankerpatiëntjes hebben samen het initiatief genomen... om te komen tot één behandelcentrum voor kinderen met kanker. Het moet een internationaal gerenommeerde kliniek worden... waarin topwetenschappelijk onderzoek naar kanker bij kinderen wordt verricht. Sommige universitaire ziekenhuizen vinden het jammer... dat de zorg voor kinderen met kanker nu geconcentreerd wordt op één plek in Amsterdam. Ze hadden liever gezien dat ouders meer keuze krijgen.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 Eind vorig jaar ontstond er ophef over fouten in het rapport. Maar volgens het planbureau staan de conclusies van het rapport nog altijd als een huis. De VVD zet vraagtekens bij dat positieve oordeel en wijst erop dat het planbureau kritiek heeft op zeven van de 32 hoofdconclusies van het rapport. De discussie over het klimaatrapport is wat de VVD betreft dan ook nog niet afgesloten. Het hier in het oosten, nog kans op een bui. In de rest is het droog, in de rest van het land. Vanavond en vannacht helder. Morgen verandert te weinig. Met temperaturen tussen 19 en 23 graden. Vanaf woensdag veel zon en zomerse temperaturen. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 Ja, je hoort nu veel is met net going home. We gaan zo verder met Belmont en Parker on the move en daarna zijn we weer bij jullie. Maar voordat we helemaal naar jullie toe gaan, gaan we eerst ook nog even luisteren naar Robin S. Met de, de Afrojack remix met Show Me Love. Daarna gaan we even kijken. Hebben we hebben Kevin ook weer bij ons straks. We hebben nog wat andere gasten erbij. En we gaan eens dus even napraten over Nederland-Brazilië en voorspellen Nederland-Uruguay. Tot zo. Clap on the top The boys wait for the bass to drop Doot up the bass line Doot up the bass line Doot up the bass line Bring it on down El kamer slaan hier in de studio. Het is gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk! Verschrikkelijk. Gewoon met, met, met zo'n zo opblaashamer. En dan, zal, dan, ga, dan ga ik even iets bekend voor Kevin quoten. Zal ik jouw kopje anders dan op je rompje zetten? Want? Of, of weet je niet precies wie, uh, wie ik daarmee bedoel? Mijn moeder? Ja! Oh, nou, wat leuk. <laughs> leuk hè? En nog één goede quote. Wij houden van harde beats. Ja, wij houden van harde beats. Dat is, uh, dat ga ik. ik. Dat ben ik toch? <laughs> <laughs> oh, ja, ja oh, oh, jongens. Het was weer uh, veel bewogen weekend dit weekend. Wat, uh, wat een stille achtergrond. Ja, wat een stille achtergrond, ja. Ik denk, jij hebt al films klaargezet. Oh, oh. Dat heb je ook maar niet gedaan. Jezus. Nou, ik zit eigenlijk op jouw ja, films, terwijl ik geef jou nu de schuld. Oh, jouw schuld. verschrik. ja. Dat is dik, <laughs> Ken je dat niet meer? Are you free? Mr. Humphries, I'm free. Laat we even luisteren. Hey, dat is van de serie. Are you being served? <laughs> Captain Peacock en zo En uh, wat heet nou ook weer? Missen uh, dat blauwe haar altijd. Ja, mijn wint is beter. Nou, uh, Mike, hier heb je je fillen. Nou, ik ben uh, super. Hoi, godverdomme, Verdomme, klote ding. Sorry. Uh, jongens, denk nou om het taalgebruik. Wat een naar ding. Vervelend. U vervelend ding. Naar. Chips, chips met bier smaak. <laughs> ik hou van chips met bier smaak. Hey, maar uh, jongens, ik zei net ook al, het was een veelbehoog weekend. Die kent uh, Nederland-Brazil. Uh, Oh, oh. Brazil. Ja, ik heb niks anders gehoord in de kroeg <laughs> Jongens, hadden jullie dit verwacht? 2-1 of hadden ja. jullie. Uh, wie van jullie had een andere stand in gedachten? Ik toen ik de eerste helft zag, toen dacht ik van. Oh mijn god, dat gaat als team. Daar was ik heel bang voor. Ja. We, ja, ja, ja, we bakten de eerste helft, waren we er niet bij. Nee. Verder van. Nou, ik heb van tevoren gezegd 2-1. En daarna toen ik de eerste helft zag, toen dacht ik echt uh, 4-0 voor Brazilië. Ja. En nee uh, ja, dat was hem. Oké. Okay. Ja. Oh, oh, oh. hoe, hoe hebben jullie het eigenlijk gevierd dit weekend? Wat hebben jullie dit weekend uh, gedaan en hoe hebben jullie het gevierd dat Nederland. Uh... Wanneer was die wedstrijd? Fuck. Vrijdag. Vrijdag hè? Ja. Oh, nee, 4 uur. 4 uur man. Vier uur. Ja, 4 uur was vier die, uur, begon ja, die wedstrijd. Ja, ja, ja. Nadat die wedstrijd was afgelopen, hoe hebben jullie je weekend gevierd? Mijn weekend. Oh, uh, oh. Uh, Ik moest zaterdag werken. Maar je hebt het wel een beetje gevierd? Nou, mm, uh, ja. ja. Nou, even een biertje genomen. Ah, kijk hier. <laughs> een biertje. Okay, okay, en en, uh... ja, een een biertje. Oké, oké. Een biertje. We houden van meer, hè? En, en met een nul erachter. Ja, ja, ja. Nou, één volgt twee. Tone, hoe heb jij het allemaal gedaan? Nou, ik moest zaterdag werken. Ja, maar je ik hebt het vast nog wel, wel, wel ergens gevierd? Even. Ja, op mijn werk en daarna in de twee. Grote meid. Kevin, hoe heb jij het gevierd, jongen? Want jij was zaterdag toch wel een beetje brak. Euh, zelfs, zelfs tijdens het stappen nog wel. Ja, Ja, ik was al vanaf woensdag weg. Ah. <laughs> ja, Woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond. En gisteren lekker rustig naar de bed gegaan. Heel Ook om gestoven. een uurtje van één. <laughs> dus ik was een niet Nee, niet geslapen. <laughs> nee, nee, nee, niet, ja. niet gesoven. Nee, <laughs> Cola. Echt. Ik ken zo'n fenomeen dat heet Baco, maar. Uh... Nee, ook niet. <laughs> nee, het was gewoon een vodka cola. Ah, hier, kijk, daar gaan we al. Dat wodka. ruik je niet. On the rocks. Ja. Yeah. Zelf gestookt, dus die is binnen twee jaar blind. Ja, <laughs> dat is echt zo. Als je zelf vodka gaat stoken, dan kun je er hartstikke blind voor worden. Ja, dat is mooi toch? Anders neem je gewoon spiritus. Ja, dat, dat spoelt ook wel lekker aan, of niet? Ja. Of gewoon, waar benzine? Ja, ja. Ja! Op het strand. Hè? Op het strand, vertel. Ik hoor hier een ja, verhaaltje. Vertel. Nou, ik was donderdag, als ik een beetje voetbalde, toen kwam Tony langs. En Tony zegt: Ja, ik ga naar het strand vuur spuwen. Ja, lachen. Dus toen was Dominique, er, En die ging vuur spuwen. Hij heeft zijn bek verbrand. Haha. <laughs> Trouwens, zeg, wat? ik was nog laatst bij Dominique. Op, op de, ik ging met mijn ouders lekker lunchen op een strandtent. 21? Ja, ja dus ze gingen ja, naar dat 21. Ja, wist ik niet. Ja, ja, ik ik niet. niet. In energie, Dominique die uh, ja, ja. terras ja, ja. verlopen. Ik denk: uh, Hallo. <laughs> Dan is, is moet je gewoon een keertje die strandtent binnen komen wandelen en zeggen, zeggen Dominique en, en, en dan mag je hem zelf kennen de mensen thuis toch niet horen man. Natuurlijk wel wat jij nou doet Dominique zwaaien ja. Dominique zwaai Dominique zwaai, ja, <laughs> zwaai. inderdaad Zo ingevuld heel makkelijk niet moeilijk Hoe nou. zit jij zo moeilijk die, in elkaar die, vandaag die, die. Last, van je, last van je periode jongen ik ben de Terminator vandaag ja ja daar je ja. Kom maar. Oh, yeah. Ballen plakken, prijzen pakken Ja inderdaad <laughs> Maar het is maar voor de heel plakker even plakker van de week <toss> ja. Nou Rob jij hebt nog een nummertje voor ons klaarstaan Ja ik zal eens even kijken uh, Oh jij Oh jij Het is een klassieker Hoe heette die ook alweer Rob? We like to party Van Max hey. King we like, we like Tot zo we like, Kennen jullie hem nog? Dit is jeugdsentiment, dit moeten jullie kennen. Kom op nou! Het komt onderwijs, ik heb hoor. voor. Ah, dit, dit moet je weten. Weet je dat niet? Nee, ik weet het nog. Van heel vroeger. Want ik heb uh, Adriaan, mijn oma heeft ooit een. En een video voor mij gemaakt met alle drie hun films, door. <gül> Asterix Obelix. Nee, sorry, hoor, maar dat is voor onze tijd. Nou, die ken ik ook ja, wel, we wel, wel, wel, wel, hoor. <laughs> Kom op nou! <gül> ik heb ook nou. nog een video ervan liggen. Nee, wacht ja, nog sorry, maar ik, even, maar dat, We hebben een, ik een ik leuke ik aankondiging. Ja. Nee. Voor jouw bericht. Nee. Nou, dat vind ik zo jammer, dat we dat, dat niet kennen, joh. Ja. De Asterix Obelix tune Ik vond het wel een hele leuke teken. Ja, ik heb nog een video tijd. Asterix en Ik Ik weet dat hondje wel nog. Fix, <laughs> Panoramix. Ik weet niks. Alsjeblieft. <laughs> weet ze allemaal nog bijna. De beach. Oh, oh, oh. Dat was slecht hoor. Dat... Ja, sorry. Stil jongens! Stil! Daar komt ie. Ah, volgens mij niet. <laughs> Wat? Ja? Zegt hij het? Nee? Er is een bericht binnen nog een ja. keer op, want dat hoor ik volgens mij. Er is een bericht binnengekomen. Ja, Ismina, er is een bericht binnengekomen. Eens... Moet ik nog eens gaan kijken ook, oh, moet ik aan het werk. Da -da. Godsam, hè? Vandaag vrij. Oh mijn god, was uh -oh. ik maar vrij. Nou, dat heeft mijn moeder waarschijnlijk ook met mij gedaan toen ik klein was. <laughs> het is er alleen niet goed gelukt. Moeder wierp kind voor de auto. Een 24-jarige Amerikaanse staat terecht, uh, ja, terecht voor de mishandeling van haar 4-jarige... Dochter. De vrouw moet justitie uitleggen waarom ze haar kind had afgetuigd en voor een auto had geworpen. Dat meldt de politie ter plaatse. Getuigen vertelden dat de politie dat de verdachte Aurelia Gallardo... Jeetje, wat een naam. Dan lijkt. zou ik het ook doen, ja. Met ruw, naam. <laughs> ruw aan de arm had getrokken van haar dochter. Ze noemde haar kind een slet. Vervolgens ontstak ze naar verluid in woede en duwde het kind voor een auto. Alvorens ze haar dochter aan de haren weer een, parkeer, een geparkeerde auto introk. Aurelia Galardo, leuke naam, kan tot 20 jaar celstaf krijgen als ze schuldig wordt bevonden. Haar ze heeft overigens niets noemenswaardigs aan het, uh, het voorval overgehouden. De bestuurder van de aanstormende Suburban kon op tijd remmen. Dat meldt FOX Fox. Uh, weet je wat ik denk? Ik denk dat het kind wel wat hij hard beats. Hard, ja. Die houdt nee, dat... van hard beats. Hard beats, hard beats. Slijp! <laughs> <laughs> voor die auto. Ik denk, uh, hey, wat bezielt jij om je kind van vier voor de auto te flikkeren? Ja, als je niks beleeft. Ja, dan is dan het uh, niet meer te doen. Trouwens, oh, oh. zou jij dat ooit doen? Ja. ja. Nou, maar dan niet mijn eigen kinderen jouw kinderen, als je die krijgt. Ja, ik heb ik ze nog wel. niet op de planning staan, dus dat zie ik dan wel. Hallo, je bent 20 man. Binnen, binnen nu in drie jaar moet er toch echt wel wat van uit dat laaien zaad voor jou komen. Want anders is het niet goed, hè? Ja, ik kan het net. <laughs> dam, dam, dam. Dank je wel, hè? Jij gaat op mijn kinderen passen hebben, dus school. Dit is een familie kwestie jongens. Dit is een family question. Vecht daar nou thuis uit. <laughs> Dit is thuis. Maar Alle... Wat vinden jullie ervan dat uh, aantal ouders. De, uh, als, je, als je je kind hebt en die doen een Eindmusical en je wilt, gaat niet naar de Eindmusical omdat Nederland tegen Uruguay speelt, zou je dat ooit doen? Ja, <laughs> ja. Ja. Dat, uh... ja. sorry, dan zou ik toch echt voor dat Nederland gaan. Dan nou, zou ik zeggen tegen Kijk, die... Kijk, uh... ik heb er over na zitten denken en ik denk als je nou gewoon je kind <laughs> verwekt in een evenjaartal, dan komt het in een onevenjaartal en dan komt het nooit uit tijdens het EK of het WK. Ja, dat Maar als het blijft zitten, dan... Uh, ja. heb, heb je een probleem? <laughs> nou, we hopen dat je een slim kind krijgt. Ik hoop het ook. Oh, oh, oh, oh, oh. Het kind ja. zal het toch ook wel begrijpen? Nou, even, later nou we gaan het toch over ja. kinderen ja. Ik hebben. Ik wil niet aan papa, nee. Niet aan jou. Jongen, ik zit me even <laughs> over te denken. Hoe, hoe zouden onze kinderen er later... Hoe zouden die zich gaan gedragen? Goed. Nou, ik denk... Uh, Strafkamp ofzo? Aan. Hoe onze kinderen zich zullen gedragen? Ja, als ze, als ze horen nou, Robbie, hoe, hoe die mijn gaat papa was geweest. <laughs> hoe, hoe, hoe mijn papa is geweest? Nee, nee als die, die kinderen gaan, dan, die horen dit ooit nog wel een keer terug. Dat is alvast nog wel ergens tussen het oude nou, archief. Nou, dan, ja. Als ze het ooit zullen terug horen. Kijk eens, kijk eens, dit heeft papa vroeger gedaan. Ja. De pap, mijn papa, papa, papa vroegte vroeger, maar dat mag ik nu niet eens doen. Ik denk dat mijn kind zich spontaan laat adopteren. Die nou ik denk dat die van mij dan uh, met jou samen op de boot staat. Je zegt van nou, dit is weer een geschiedenis te veel. Ik denk dat zijn kinderen heel trots zijn op mij. Ah, okay, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. En anders ja, als ze, als ze al heel trots op je zijn, ga ik ze toch alle negatieve dingen vertellen. Ja, ik krijg uh, nu uh, mijn eerste kind? Ja, nee, niet, niet, niet, niet mijn nichtje maar het is een soort Ja? Yeah? En die wordt volgend jaar geboren als het goed is. Dan ben ik eindelijk al mijn gekker. Ome oh Kevin uh, Nee, nee, nee, dat klinkt niet mooi. Steve oh. Nee, Ome oh Kevin dat, dat heeft wel wat meer, S ja? Oh Oh, oh, oh, oh Ja Dus ja, <laughs> genoeg over kinderen oh, Ja, ik moet er nog niet van hier aan denken, hoor hey, We gaan nog even een klein stukje nababbelen over uh, de voetbalwedstrijd. voice Ja. Gooi je spelen even Een nummer? Een nummer? Wacht even. wacht even. die ja, moet ik even... Als we eerst een paar hey. doen, dan gaan we daarna weer een beetje uh, ja. sturen. Maar we gaan het zo over Nee, nah, tuurlijk niet. Wat zijn dit? Zela! <laughs> Die uh, vind ik net. Dat komt mij wel heel bekeerd voor, ja. Dat is voor jouw tijd. <laughs> <laughs> voor mijn tijd? Ja. Jeetje ja, Ik je hé. Hey. Ik, ik ben was een... het uh, eindsignaal tussen uh, Nederland en Brazilië. Wat uh, eindigt in 3-1. Ah, grappig. Op die fiets. Ja. ja, dat is inderdaad voor mijn tijdje. ja. ja is 4, 7, Hij klinkt goed. 9. Gelukkig, eh? ben ik jong, hè. Oh, 4, oh. 8, maar we krijgen straks waarschijnlijk wel leuke mededelingen. Ja, moet je Over maar zo horen, even horen. Even stil, jongens. De nieuwe Venger Boys met Rocket to Uranus. feels Like home, whoa, whoa, whoa, whoa. Fly. on a mission to a high love, the invitation you've been dreaming of. The party on your party you party Good. Zitten in de put, dan kende jij de groeten uit Brabant, krijg je kut, geen bier gooien! Ja, ik heb wat gevonden. Ik heb echt. Ik heb een, een muziekbron hier aangeboord. Het is niet te geloven. Je moet het even goed zeggen. Oké, okay, ik mag dus weer niet met de eerste rijken. Wat is dat dan? Hij vertel, vertel. Ik, aange... ik heb wat gemist. Vertel. Hij vroeg een map open net en daar zitten CD's in. Met nostalgische muziek. Allemaal hits cd's. CD's. 1 tot 48. Maar waar, waarom zeggen jullie dat nou op de radio? Nu weet iedereen het. Dat maakt niet uit. <laughs> Dat is toch <laughs> mooi? Ik ga hem ook stiekem jatten. Oké. Okay. Oh, ga jij hem jatten? We're wel stiekem, dus niemand doorvertellen. Ja, maar dat ga ik doen met een tijdmachine. Oh. Ja. Tijdmachine. Of niet? Nou. Ja, dat is hem. Volgens mij. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen. Dio, tijdmachine. Ik had ik maar een tijdmachine. <laughs> Oh, oh, oh, I can't... I can't... Uh, yeah. Hey, pick the start, the time is gek? Let's go. See, as I dropped in the then had I school. Then I went to school. Then I went to school. Then Then I went to school. Then I went to school. Then I went to school. school. Bereikde, was Mijn moeder nu trots, maakte mijn eerste trek. Zou ik doen dat dat zo begin? Ik naar mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los. Als ik droog kon in de tijd, zit ik vaker in de klas. Als ik het zo bekijk, kom het later wel verpassen. Als ik droog kon in de tijd, zou ik praten met mijn man. Zo zou ik ervoor zorgen dat mijn vader er voor me was. Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zo veel stress. Waar de dingen voor komen, waar de dingen in de weg. Yeah. En alles wat ik over heb, is pijt. Want als ik droog kon in de tijd, ja, dan was alles nu flex. Als ik denk aan al die dagen... Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine Zie, Als ik, ik terug terugkom in de, in de, de tijd. tijd, dan was je nu hier bij mij En was ik niet meer alleen, dan had ik je aan me zei. Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei En dingen die ik doe, zet en ik dan zij. Dan baden we naar de stad, baden we naar de film En zou ik je elke dag bellen, vragen om te als ik nu vaak wegneem, dan zaten we vakken binnen. Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd, had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schouder, Had ik een tweede kans, dan had ik het niet verkloot. Als ik terug kon in de tijd, had ik dingen niet gezegd. Rust die we hadden, ging ik liever uit de weg. Yes, en alles waar ik over het is pijn, want als ik terug kon in de tijd, wist je nu niet met mijn ex. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik. Ik precies hetzelfde, was ik een probleem. Maar niemand die kan me helpen. Als ik terug gewoon in de tijd, slat ik vanaf mijn elf. De opa's maak schoon. Maar zal het best wel niet werken. Als ik terug gewoon in de tijd, was ik zeker de erg. was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergen. Als ik terug gewoon in de tijd. Zou ik me niet beperken. Zou ik me laten gaan. Zouden jullie wel merken? Dat ik niet zou veranderen. Hoe het allemaal ging. Had ik het tijd machine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 Herinneren jullie hem nog, jongens? Even snel tussendoor voordat hij helemaal begint. Ja, zeker. Ja. Oh, Elke zo zomer te we Drakestar in tij. Goed, Met die uh, klotenvliegtuig. Ja. Ja, inderdaad. Tot is... straks, jongens. Da, Sintje, Picasso, ți bip Și sunt voinic. dar să știu, nu ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu, Sunt desu, s ach cum. alo? iubirea mea alo. sunt eu fericitara. Alor. Alo. Sunt iară eu. Te caso când va vi. Chi sunt voi nu ți cer nimic. Vei să vlegi, dar mai Yeah. Yeah. Jezus, waren dat niet even twee nummers, jeugdsentiment, jongens? Oh. Ja. heerlijk. Ja, ik zei het net ook al dat het nummer van Ozone drager staat in de tijd dat het helemaal hot werd en hip weet ik het allemaal. Ik zat toen uh, twee weken in Spanje, ik was uh, net 14 geworden. En je hoorde dat nummer overal, overal waar je ook maar liep, dat, dat nummer hoorde je, dat was de zomerhit. Ik heb ze daarna ooit nog eens een tweede nummer horen maken, maar het leek zoveel op het eerste nummer dat het ja, gewoon zwaar geklopt is. Ja. Zes jaar. Hé, hey, een Hoi. beller! Wacht even. hoor. Uh. Uh. CFM Zandvoort, zegt u maar. Ja, met uh, Rob. Goedenavond. Hey Rob. Robby Brouwer. Uh, Brouwer. Oh. Dat telefoon van Daan. hij recht was of oh. niet? Hoe kom je erbij? Die heb ik hier naast me liggen. Nou mooi. Bel je maar helemaal gek mee. Hij is <laughs> toch... Een multimillionaire miljonair of voor je. En nummers willen bellen, doe het gerust. Het is, trouwens we, het is trouwens wel een zware telefoon. Je kan er wel iemand mee doodgooien, volgens mij. Ja, dat weet ik, maar hij is ook een grote jongen, hè. Dus eh. Uh... Ja. even als ja, hij aan de bel is. Oké, okay, oké. Okay. Nee, is goed. Dan neem ik wel op, zeg met de secretaresse vandaan. Ja, is goed. Ja? Neem je mee, alsjeblieft? Ja, helemaal moet Komt goed. Oké. Okay, Ko nou, Doei. doei. doei. Denk je telefoon telefoonje te krijgen? Ah, leuk jeugdsentiment. Nee, je telefoon vandaan ligt nog hier. <laughs> Heb je er niks aan? Heb je oh. helemaal niks aan? Uh, uh, uh, uh, uh.